11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een autoongeluk op de snelweg in de buurt van het Spaanse Alicante... zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een man van 61 en zijn dochter van 22. De moeder van het gezin raakte ernstig gewond. De auto waarin ze zaten botste gisteravond tegen een Belgische auto. Daarin zaten een Belgische vrouw en een peuter... en ook zij overleefden de botsing niet. Boeren gebruiken steeds vaker grondwater om hun land te besproeien, meldt Omroep Gelderland. Waterschappen krijgen steeds meer verzoeken van boeren om een grondwaterpomp te mogen plaatsen. In verband met de droogte is het in steeds meer gebieden verboden om voor het sproeien water te gebruiken uit sloten, beken en vijvers. Grondwater is in principe altijd toegestaan als er maar om toestemming wordt gevraagd. In de buurt van kwetsbare natuurgebieden mogen boeren geen grondwater gebruiken om te sproeien. Vakbonden en werkgevers werken aan een plan om de partner van een overleden werknemer ruimhartiger tegemoet te komen, meldt de Volkskrant. Idee is dat straks de overgebleven partner als nabestaande uitkering van het pensioenfonds vijf jaar salarissen krijgt. Nu komt het nog vaak voor dat na het overlijden van een partner de nabestaande te maken krijgt met een grote armoedeval, vooral als de overleden partner nog niet met pensioen was. Wilco Kelderman heeft de Tour de France verlaten. De wielrenner van Team Sumweb heeft te veel last van zijn onderrug. In maart kwam Kelderman ten val in de ronde van Catalonië. Daardoor brak hij zijn sleutelbeen en raakte zijn nekwervel beschadigd. Hij is nog steeds niet helemaal van die blessure hersteld... waardoor de teamarts heeft besloten Kelderman uit de Tour de France te halen. Dan het weer nog op steeds meer plaatsen zon. Bij een vrij stevige zuidwestenwind worden 22 graden in het noordwesten tot 29 in Limburg. Morgen volop zon en tropisch warm met 30 tot 33 graden. Dit was het NWAS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Da da da ti da ti da da da da da da da da da da da da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 En we zijn weer terug en uh, terug in het tweede uur ja. We hebben zometeen uh, nog twee gasten. Uh, ja, we de hebben gasten. nu uh, de beoogd uh, nieuwe burgemeester David uh, Molenburger We zitten. Daarna krijgen we uh, Bob uh, Bisman. Dat gaat over strandverblijf bij het, ja, de... ...of een festiviteit in, in Zandvoort, zoals heel veel... En wij sluiten af met Freek Klaassen. En Freek Klaassen is uh, onze exclusieve racefietsenmaker. Ja, die zat in voor... dat kleine steegje achter, Ach, Anver, achter zeg ja, maar. Ja, En van nu het... zit hij op in de passage bij. Op, op, en hij maakt zelf Heel bijzonder. Okay. Maar goed, eerst. Terug. David Molenburg. Wat Goeien. fijn dat je er bent. Ja, heel fijn om hier te zijn. Ja. Mooi dat ik uh, aan mag schuiven bij jullie vanochtend. Nog niet ja. uh, in functie. Je bent ook beoogd nieuwe burgemeester. Ja. Dat wil zeggen, uh, uh, het moet nog helemaal zeg maar, afgeslagen worden. De beoogde datum van de installatie is 19 september. En ik zal ergens in uh, de periode daarvoor uh, moeten. En dan moet ik mijn handtekening zetten en uh, ja, dan is het allemaal formeel aan het rollen. Uh, het belangrijkste is dat de gemeenteraad nu de voorkeur heeft uitgesproken... Uh, voor jou. Dat ik het word. Uh, en dat is voor mij de want het allerbelangrijkste. Want uiteindelijk zijn dat gewoon die gaan. En De rest is uh, hopelijk een formaliteit. Ja, Hoe groot zelf, was die ja. concurrentie eigenlijk? Ik heb, nou ja, ik weet dat er aan het begin 25 sollicitanten waren. Dus ja. nou ja, dat, dat, dat, weten wij ook. Dat, dat heeft in de krant gestaan. Dat is geen <laughs> nou, maar dan is het wel bijzonder dat, dat je dus uitgekozen bent en dat je die plek hebt mogen krijgen. Ja, want je zegt zelf, Zandvoort is de hoogteprijs. Ja, ja, nou, dat is nog inderdaad... um, De ambitie hebt om burgemeester te worden, ga je natuurlijk ook nadenken. Op wat voor plek wil je dat? Dan? Nou, en ik ben niet iemand die je ergens meer moet zetten op een plek waar uh, alleen maar op de winkel van pas of een, een dorp of een, een gemeente die al af is. Nou, en dat is hier natuurlijk zeker niet. Maar daarnaast um, heb ik, ja, ik kom een hele leven al eens aan Ik ken heel veel mensen. voor het dorp En um, ja, wat, ik, wat ik ook wel heb is dat um, ja, het ook voor mij belangrijk is dat het een gemeente is in de regio die kennen. Uh, ook... <lacht> maar ik ga niet met je mee. Nou, dat is die booster wat en we zijn al 25 jaar samen. Dus, ja, dan. dan... Je hoeft dus niet naar de gemeente te gaan. Nee, nee, nee. Moet je wel ik hier natuurlijk. Dat moet echt de... Ja. Ja. de wet. En uh, Ja, laat ik zo zeggen dat het bij ons ook samen gaat. <lacht> dat het binnenkort het huis uitgaat. En wij ook wel met een oriëntatie bezig zijn. Van, nou, willen we willen in het huis blijven wonen waar we nu zitten. Dus we hebben... Ja. Dus je komt gewoon hier. Heel goed. Fijn om te horen. Ja. Ja. Ja. Ja. Leuk. Ja, leuk. Ja, en dan. Uh, uh, uh, jij zit ook in. Uh, je, hebt, uh, je bent een muzikale burgemeester. Of ik muzikaal ben dat dat, moet je dat moet je aan anderen overlaten? Maar je ik ben ook, bent, ja, ik heb Ik wel geld mee verdienen in de tijd dat ik ja. studeerde, ja. maar ja. het is een niet onbelangrijke hobby. Maar blijkbaar is het interessanter. Banen met gezinnen die wonen door het hele land, uh, dus het met elkaar afgesproken. Het moet een hobby zijn. Het moet nou, niet vrijblijvend, want je kan niet met negen mannen in een pen spelen in een, in een vrijblijvende sfeer. Nee. Um, maar het moet niet de overhand nemen. Nee. Ja, ik denk zomaar dat er vanuit het dorp van bepaalde mensen nog wel een keer gevraagd zal worden: van: Goh, kom eens in de krocht spelen of zo. Dat op wel gedaan, op, he? op ik heb in de krocht gespeeld. Ja, ik zat laatst dat ik herinneringen op te halen dat er volgens mij een reunie van de vliegende schotel was, en dat praat ik ergens in de jaren tachtig. En waar ik met mijn band gespeeld heb, maar ik dacht dat we hier hadden we hier een maandlaarfeest in Amsterdam waar we, we om half uur gekregen. En in de volgende ochtend hadden we hier weer een en dat is toen we in een moesten spelen. En daar hadden we het laatst over dat hier, die marathon begon hier inderdaad uh, ja, in de er is ja, altijd maar, genoeg te doen hier met muziek, dus dat nee, is prima. Goed, Maar het is wel zo dat ik, ik heb gezegd dat ik, uh, ik ben in de eerste plaats burgemeester. De de uh, het is leuk dat ik muziek maak, maar je zal me niet pas in de onpas nee. steeds uh, ergens uh, met de gitaar om me niks in staan. Dat is uh, misschien ook wel leuk zijn. <laughs> ja, maar goed, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ho ja, ik vind ook dat je dat soort dingen ook een klein beetje te schrijven moet Het is een hobby, dat uh, als andere mensen andere hobby's hebben. Nou goed, je bent, uh, bent CDA-lid, dat, cool. dat is de korting dat daarmee te maken heeft. Uh, in hoeverre ben je actief geweest? Ik heb uh, eigenlijk altijd bestuurlijke functies gehad, dus niet vertegenwoordigd. Ik ben nooit gemeenteraadslid geweest. Ik heb bijvoorbeeld in het bestuur gezeten toen ik in Amsterdam woonde, ik heb het in het bestuur gezeten toen ik in Den Haag woonde, toen ik in Zeeland een tijd vroeger werkte, toen ik daar in het provinciale bestuur gezeten. Altijd een beetje op de achtergrond. Um, eigenlijk in de vierste, op het eerste de toen ik wethouder werd in de gemeente de Ronde Het was een hele zware crisis. Ik was dat op het moment bezig met de baan die ik had. Ja, Krijg elkaar in het oog en toen ben ik daar het is voor het eerst echt een, een politiek actief geworden in een echte politieke functie. Ja, want je bent nu ook politiek, je, je, je baan nu is in de politiek uh, of in de gemeente? Nee, ik ben daar gestopt als wethouder vorig jaar uh, en dat viel, uh, nou ja, het viel een aantal dingen samen. Ik ben gaan freelancen, omdat ik uh, ja, na zeven jaar wethouderschap de behoefte aan had om eens even goed na te denken over wat ik met de rest van mijn leven wilde. En net op dat moment overleden ook mijn beide ouders. Dus dat is zo'n keerpunt. Ik heb, vijftig. Ik, nou, dus, dus ik heb even een plaats gemaakt, een aantal klussen aangepakt. Um. En eigenlijk kwam het erop uit: ja, wat ik het allerliefste zou willen, is toch een keer burgemeester worden. Dus toen Nick Meijer aankondigde dat hij wegging, ja. Ja, toen kwam alles samen. En, en, en ja, dat was eigenlijk ook het moment dat ik had met Ik net aan het afronden om mijn ouders goed te regelen. Ik was verantwoordelijk verantwoordelijk namens een aantal erfgenamen. Dus ja, toen was het hoofd ook weer leeg. En, en het kwam op een goed moment. Ja, dat kwam echt op een heel, heel mooi moment. Ja. Daar was ik zelf ja, ik was ontzettend blij. Maar dat, ja, meer dan één reden. Het is uitkomst van, van een denkproces. Dit is echt een bedankt. Ja. Nou, is volgens mij Nick Meijeris van Oorsprong Jurist. Ja. Dat is volgens mij zijn achtergrond. Wat, wat is jouw achtergrond? Ik heb, uh, nou, ik heb een, een, een vrij lange schoolloopbaan gehad. Ik ben op de Ivo Mavo het heuveltje begonnen. Uh, toen ik de Haag was, was ik ook in het Nederlands, Nederlands geschiedenis, maar dat was omdat ik graag naar de universiteit ging, Ik heb een master ja, <Sounds> <morphinecraft> uh, <bob dalam>. of business administration yep. um, en ik vind <hast> leren leuk. Als studie zand wordt, want dat is een hele studie, denk ik. Ja, ja. <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat je, dat je hier, als je zelf doet, dan, dat je nu een hele kunt Dat Heel erg leuk. Dat ja, het klaar is. Ja, Alles je eitje. Nee, ik vind het het leukste om. Ja, het begint al met de overstappen van je woning van Haarlem naar Zandvoort. Ja. Dan word je gelijk geconfronteerd met dat wat we hier in Zandvoort nou misschien niet zo uh, dat je terug uh, kunt kopen, wat natuurlijk. Uh, het geeft wel een beetje inzicht over hoe men hier zeg maar. Er zijn meerdere uitdagingen om naar te kijken. En zullen we zullen meerdere uitdagingen opnemen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Er um, nou, nou, is natuurlijk een die, gedaan dat niet te veel de inhoud ingaan. Maar het is niet uniek in het feit dat het een gemeente is waar natuurlijk vergrijzing en ontgroeiing voor een belangrijk deel. ...een rol speelt. En dat wordt toch wel een beetje... ...om dat een hele hoop voorzieningen... de andere gemeente zelf gespeelt... ...nog veel meer onderzoek zouden staan. Maar dat is de... ...maar goed bezig. ...ik denk dat dat voor heel veel... ...voor heel veel gemeenten... van groene prijzingen en die woningmarkt. Ja, on the bureau. Ja, en een uh, hele goede morgen. En uh, ja, u heeft uh, vast kunnen horen dat uh, het programma van Goedemorgen Zandvoort... Helaas uit de lucht is. En dat reden daar dus zenderproblemen. Uh, we betreuren het heel erg uh, dat het programma niet meer door kan gaan. Uh, hierbij beloven we wel dat de burgemeester, de nieuwe beoogd burgemeester... zeker nog een keer aankomt schuiven bij een goedemorgenzantwoord. Want uh, dit interview moet natuurlijk uh, beter te horen zijn uh, voor de luisteraars als u. We gaan lekker muziek draaien. En uh, ja, helaas uh, is het zo uh, gekomen. En uh, we gaan uh, gewoon door met het uh, huidige... Programmering hier van ZFM Zandvoort. Wake up, make a fuss, and spill your guts for me. Get started, spill your heart on a dirty sleep. Ooh, you better save those golden days. You never can tell when your luck will change it. This time. Ja, en Goedemorgen Zandvoort, daar luistert u nu naar uh, helaas even niet vanuit Hotel Hoogland. U luistert nog steeds naar ZFM uh, Zandvoort. Ja, helaas er zijn er zenderproblemen in Hotel Hoogland en gaat het huidige programmering helaas niet meer door voor vandaag. En zal de programmering zeker nog eens uh, hervat worden uh, op een andere uitzending. En zal de beoogd burgemeester uh, zeker nog een keer aanschuiven bij Goedemorgen Zandvoort. Wat u uh, zometeen uh, komend half uur kan verwachten, dat is heel veel muziek ziek in ieder geval en misschien een klein beetje informatie. Dat komt wel goed, vast wel. We gaan lekker naar Maar Jurieke juridisch sterker gaan we luisteren. in <middels> 5 What a way to make a living, barely getting by. It's all so taken and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's a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 to move ahead But the boss won't seem to let me I swear Bij me hier op ZFM-zandvoort van de Kelly Family. Ja, normaal zou u goedemorgen-zandvoort hier horen uh, tijdens uh, deze uren, maar uh, helaas hebben wij deze uh, uitzending moeten cancelen vanwege zenderproblemen En daarom uh, zullen wij eventjes wat meer muziek draaien en uh, meer dan dat u van ons gewend bent rond deze tijd. In ieder geval uh, wilt u uh, volgende week weer luisteren naar Goedemorgen Zandvoort. Dat kan, dan zullen we er zeker weer zijn. En uh, de beoogde burgemeester zal binnenkort zeker nog een keer aanschuiven om uh, het interview over te doen. In ieder geval dit is ZFM Zandvoort en u hoort nu veel collings hier op uw lokale omroep bij de Redder in Show. Enjoy met de Circuit of Life hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, normaal hoort u hier uh, goedemorgen Zandvoort. Helaas uh, is dit, deze uitzending uh, ja, helaas uh, gecanceld. Uh, ...wege zenderproblemen. Maar we gaan de draad zeker binnenkort weer oppakken... ...met de huidige interviews die gepland stonden. En zal de beoogde burgemeester zeker ook nog aanschuiven... ...bij Goedemorgen Zandvoort. Over tien minuutjes gaan we gewoon weer lekker door... ...met de programmering van Goedemorgen Zandvoort. Ik bedoel, van ZFM Zandvoort. En dat zal beginnen natuurlijk met Oud Zandvoort. Daarna hoort u Mario Zandvoort met Zandvoort uit Zandvoort. En daardoor hoort u onze grote vrienden natuurlijk van... Zandvoort op. Zaterdag hier op Zandvoortse Radio. We gaan luisteren naar muziek en misschien eventjes een keer een ander liedje die u gewend bent, maar hij hoort er ook bij.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 Duurt te lang Davina Michelle hier op ZFM Zandvoort. Het duurt te lang. Zoals dus u altijd gewend bent van Goedemorgen Zandvoort. Zal ik ook zeker even de evenementenkalender met u door gaan nemen. U kan in ieder geval nog genieten tot 24 juli van het grote Reuzenrad op het Badhuisplein. Die altijd leuk elke avond met die mooie lichtjes aan het ronddraaien is. Dus tot 24 juli kan u daar nog van genieten. Vandaag zal ook een hippie markt gepland zijn op het Badhuisplein. Maar deze markt is helaas gekend. Tot vanwege weersomstandigheden. Vandaag is natuurlijk ook uh, Dancing on the street. Ik zeg het trouwens iets verkeerd vandaag niet. Gisteren zou dat plaatsvinden. Het is wel erg, eigenlijk dat ik dat zeg maar. Oh, die was er gisteren wel. Dus de berichtgeving op Facebook klopt niet helemaal. Um, verder zal er vandaag Dancing on the Street zijn. En Dancing on the Street is in ieder geval... de gezellige de Zandvoortse DJ's zullen weer hun plaatjes laten draaien... met een heel mooi bomvol programma op het Gassersplein en Haltestraat. En... Um, daar komen heel veel gezellige DJ's voor iedereen draaien. In ieder geval, kom dan gezellig vanavond uh, naar uh, de Dancing on the Streets hier op, uh, ja, op uh, het mooie Zandvoort. Verder uh, hebben, wij, uh, dus, hebben we in ieder geval allerlei andere leuke activiteiten die we allemaal kunt volgen op onze ZFM Zandvoort app of Facebookpagina ZFM Zandvoort. In ieder geval, uh, dit was Goedemorgen Zandvoort. En de presentatie was uh, in de handen van uh, Irene de Jager en Gerry Rutte. Techniek, Stef, bedankt. En uh, ik hoop dat jullie het nog horen in, in uh, Houten Hoogland. En uh, Houten Hoogland bedankt voor de koffie. We gaan in uh, ieder geval uh, door met het huidige programma hier op ZFM Zandvoort. En wij hopen volgende week uh, weer uh, gewoon een mooie Goedemorgen, antwoord uh, te kunnen maken. Uh, in ieder geval vanuit Hotel Hoogland. En uh, hopelijk schuift dan onze nieuwe beoogd burgemeester weer aan. En dan gaan we het interview helemaal overnieuw doen. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En um, ja, sorry voor het ongemak. Wij gaan luisteren naar uh, Treintje Oosterhuis met de Zee.